Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft een toespraak gehouden in het Europees Parlement in Straatsburg. Rutte zei onder meer dat hij positiever over de EU is gaan denken... toen Nederland voorzitter was van de EU in 2016. Rutte zag toen dat Europese oplossingen, zoals de vluchtelingendeal ook voordelig voor Nederland kunnen zijn. Wel noemt hij de verschillen van mening over hoe vluchtelingen moeten worden opgevangen gevaarlijk. Verder wil Rutte dat de EU meer werk maakt van de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt... Ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat klagen over het nieuwe gebouw in Den Haag. Ze vinden dat er te weinig werkplekken zijn en dat er geen privacy is, omdat er grote ruimtes zijn waar iedereen alles kan horen. Door de invoering van flexwerken hebben mensen geen vaste plek meer en is het erg druk. Voor de 6000 ambtenaren zijn er maar 3000 werkplekken. Door de krapte houden medewerkers hun werkplek vast, wat tot veel ergernis leidt. Het nieuwe gebouw in Den Haag won vorig jaar nog een architectuurprijs. Apple wil een einde maken aan misbruik van adresboekgegevens door app-ontwikkelaars. Door een achterdeurtje in de iPhone konden app-ontwikkelaars gegevens uit het adresboek gebruiken voor reclame. In richtlijnen voor ontwikkelaars zegt Apple nu dat de data niet zomaar mogen worden gebruikt. Er zijn veel meer muggen dan normaal, meldt de Wageningen Universiteit... Door de hoge temperaturen en de regen van de laatste tijd... was de eerste generatie muggen een maand eerder dan anders. Onderzoekers verwachten dat rond deze tijd de tweede generatie uitkomt. Door de vroege komst van de muggen... verwacht Wageningen dit jaar één of twee generaties muggen extra. Normaal duurt het bijna een maand voor muggen-eitjes uitkomen. Door het warme en natte weer gebeurt dat al na twee weken. Het weer hier en daar nog bewolkt en mogelijk wat regen... vanuit het westen meer zon. het wordt 16 tot 20 graden...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 Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. En wederom is het woensdag. En wederom is het 13 juni. Ja, ja. 13 juni. En uh, gelukkig geen vrijdag. Maar woensdag, dat geldt alweer. Wat ja. is het verschil? Wat zegt u? Wat is het? Verschil? Wil je met een wat lagere stem praten, alstublieft? Wat is het verschil? Kijk, dat is beter. <laughs> Goedemorgen, Zanten. Goedemiddag. In goedemiddag, ja. ja. In inmiddels een goedemiddag. Hè? En uh, ja, u moet het even zonder het uh, donkerbruine stemgeluid van Ron Gijzen doen. Want die ja. is op vakantie. Nog steeds? Ja. Maar volgende week is hij er weer, hoor? Ja. En. Uh, hij heeft ons erg geholpen. Fantastisch, Ron, ja, dankjewel. Geweldig. Dus uh, we hebben gewoon weer de cultuuragenda... straks in de tweede uur. niet zoveel uit... hij Hè? Ik denk dat hij nog ligt te slapen. Het is zes uur s ochtends daar. Nee, hij is al lang oh. terug naar Amerika, hoor. Oh. Ik weet niet waar oh. hij nu uit hangt... ...maar okay. hij zit niet meer in Amerika. Oh. Nou, en wij zijn er wel. En uh, we gaan gewoon lekker de uh, programma voor u maken. Ik zei het al, twee, tweede uur. De cultuuragenda is niet zo gek veel. Je kan wel merken dat het seizoen aan het aflopen is... De zomer eraan komt. Dus een heleboel theaters zijn al gesloten of doen al niks meer. Ja, dat heb je. Dus we hebben in ieder geval wat. We hebben ook een aantal artiesten in het licht vandaag. Ook wat dat betreft is het een beetje komkommertijd. -kom want dat zijn, ja, zijn van die data dat er gewoon niet zoveel jarig zijn of overleden zijn. Ja. alles gaat met zomer stoppen en wij ook over twee weken dan eh, gaan we een maandje eruit, dan gaan we een maandje opladen en zo, zoals dat heet. Nieuwe ideeën opdoen, maar kloppend tot eind juni zijn we er nog. Hoor. En anders luisteren ook, dan hebben het al gehoord en eh, ja. ja gezellig. Dus uh, het, wordt, uh, het wordt een feest vandaag. Oh. Zullen we maar beginnen? Allee oh ja. Zullen we het doen? Allee Oh ja, die tune hebben ze wel gehoord. Dus we gaan gewoon ja, beginnen. Ja, die kennen. Artiest in het licht. Nou kijk of u het herkent. At the dark. En toch vraag me toch af of, of er mensen zijn die deze man nog kennen. Uh, of die hem uh, herkend hebben, dat vraag ik me toch in alle gemoeden af. De man werd geboren in Oklahoma en dat gebeurde op 13 juni 1942... en hij overleed in Memphis, Tennessee op uh, 7 januari 2001. Amerikaanse Southern Soul and Blues zanger, uh, Rhythm and Blues zanger. In 1966 en 1977 kende hij van een wervelende start van zijn carrière... En binnen enkele jaren werd hem de stress van het artiestenleven te groot. In de jaren 70 en 90 lukte het hem nog een keer om weer enigszins terug te komen... al leidde de depressiviteit hem telkens voor zijn succes te gaan. Zijn stem is vergeleken met die van Oudverswerding... En hij werd in één adem genoemd met uh, Redding, Percy Sledge en Rita Franklin. Nou, en zijn naam was... En toen bleef het stil. <laughs> zijn naam was James Carr. Dat was hem. En het liedje wat u net van hem hoorde, dat, uh, dat heette Dark End of the Street... En hij was dus inderdaad een tijdgenoot. En aan de soundtoren nam hij ook op voor het beroemde Atlantic label in de tijd, de Stax. Want de sound was aardig hetzelfde als die bijvoorbeeld van de genoemde artiesten. Goed, oké. Okay, nou, James Carr dus, En hij zou dus vandaag, uh, joh, 76 geworden zijn, denk ik. Zeg ik het goed? Ja, 76 zou hij geworden zijn. Nou, dat is hem niet gelukt. Oké, okay, 3-1. Uh, we doen. Drie in één in één. Ja. 1. ja. Wilburys. Been beat up and battered around. Been set up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby. Tonight In and dream on. I've been fucked up And I've been Fooled I've been Loved and ridiculed In daycare Centres And night Schools Handle me With her Sent to meetings, hypnotized Overexposed, commercialized And 3 in 1 in 1 Ja, lekker beentje hoor, lekker beentje Vooral als je weet wie er allemaal deel van uitmaakt Nou, zeg toch wel een lekker beentje zo in de jaren negentig Het was een uh, fantastisch initiatief uh, Om deze heren eventjes bij elkaar te brengen En dat waren toch wel even een paar jongens hoor Ja, u kent ze er wel, Traveling Wilburys Ja, u kent ze, er. ja, dat moet bijna kunnen Moet u bijna kennen Traveling Wilburys waren George Harrison Javelin Tom Petty Roy Orbison Bob Dylan en Jim Keltner. En Jim Keltner was de nummerd. En, en dat was, nou ja, dat was toch wel een illustre gezelschap. Ze hebben helaas natuurlijk niet al te lang uh, kunnen bestaan. Vanwege het vrij snelle overlijden van, uh, van Roy Orbison. En uh, ja, dan was er alweer een van de belangrijke stemmen. Van het bandje alweer verdwenen. En intussen, ja, kan het helemaal niet meer. Want er zijn er nog maar twee van in leven. Alleen Bob Dylan leeft nog. En uh, Jeff Lynn. George Harrison is niet meer onder ons. Tom Petty is niet meer onder ons. En Roy Orbison is ook niet meer onder ons. Ja, Jim Keltner nog wel natuurlijk. Maar goed, dat was te drummer. En, nou, Traveller Wilbridge dus. U hoorde achter één volgens Hendel With Care en daarna uh, Last Night en daarna End of the Line. Drie lekker liedjes van dit toch wel heel erg lekker klinkende gezelschapje. The Traveling Will breathe. Nou, voordat we straks naar het uh, NOS-journaal gaan uh, van... Een... Oh, nee, dat zeg ik allemaal verkeerd. Voordat we straks naar het regio-nieuws gaan. NOS-journaal pas om één uur, zeg kom. Zo hard gaat het niet. Uh, hebben we een artiest in het licht Artiest in het licht Ja, en dat is Henk Wijngaard Ja, dat is ook wel eens leuk Toch? Beun de Ik heb jaren voor een baas geschouwd Ik werkte voor die man een vingers krom. S morgens vroeg tot s'n laat, hield die man mij aan de praat, maar ik werk nu buiten de belasting al. U denkt misschien, hoe kan dat nou, nou dat vertel ik u dan gauw, waarom ik bij die man ben weggegaan. Ik werk al zo graag alleen, en daarom ging ik toen maar heen, en luistert u eens even naar mijn na. Mijn naam is Peu. Ik werk echt niet langer voor een baas De naam is Beun Beun, Beun de Beunhaas Nee, dat doe ik echt niet meer Ook al noemen ze mij dan een dwaas Die zei, zegt, peun mijn kraan die werkt niet meer Ik ben daar vlug op uitgegaan, had ik dat na nou maar niet gedaan Want mijn hele lijf, dat doet nou zeer Zij had namelijk geen geld, en daarom had ze mij besteld Ze dacht, die peun die doet dat wel voor niets In Natura werd ik betaald, nadat ik in huis was gehaald En zodoende had ik toch nog iets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 Vroeg of ik haar schoorsteen vegen wou. Ik zei, mevrouw, het spijt me zeer. Zo'n oud gebouw veeg ik niet meer. Wat ging dat mens toen tegen mij te keer? Dus, mensen, luister naar mijn raad. Kom dat u daarvoor open staat? En wat ik zeg, je humeur niet bederft. Want wie niet steelt of wie niet erft, je haren blond of zwart geverfd, die is verplicht te werken tot hij sterft. De naam is Bui. Bui, Bein de Bui Ik werk echt niet langer voor een baas. De naam is Bui. Bui, Bui Bein de Bui Nee, dat doe ik echt niet meer. Ook al noemen ze mij dan een dwaas. Leuk toch, Henk Wijngaard? Ja, natuurlijk bekend geworden met de Vlam in de Pijp. Hè? Dat uh, weet ik, maar dat liedje kent u wel. En ik denk, nou, doe eens wat anders. Dat is ook wel leuk. Henk uh, Wijngaard werd geboren in Stadskanaal. Ja, of all places. <lacht> <lacht> Ja. Nou, oké. Okay. Uh, Stadskanaal op 13 juni 1946. dus zijn is 72 geworden vandaag. Nou, uh, fantastisch Henk. Uh, van harte tegen Velichim, uh, ge ge geflapsteerd. En hij werd geboren als zoon... Ja, hoe kan het anders? Een dochter zal het niet zijn. Van een uh, uit Frankrijk gevluchte moeder... en een Canadese geallieerde soldaat. Al op jonge leeftijd uh, was hij met muziek bezig... en op zijn veertiende kreeg hij een gitaar voor zijn moeder... En hij was uh, aanvankelijk werkzaam als vrachtwagenchauffeur. Zijn bijrijder vroeg hem waarom hij geen liedjes over vrachtwagenchauffeurs schreef. Uh, door mee te doen aan uh, verschillende talentenjachten kreeg Wijngaard een contract bij, uh, nou, bij Telstar Records. En in 1978 beleefde Wijngaard zijn doorbraak als uh, solo-artiest. Met het door hem zelf geschreven hit. Met de Vlam in de Pipe. Ja, dat weten we wel. En voordat Wijngaard als soloartiest doorbrak. Speelde hij een, in een bandje. Genaamd William W. En dat hij in 1977 een klein hitje had. Met uh, Kunnen we elkaar niet vergeven. Uh, dat onder de piratenzenders uh, van toen. Heel erg bekend was. Nou, het liedje wat u nu hoorde. Vond ik eigenlijk ook wel eens een keer leuk. Beun de beunas, Nou, fantastisch. Henk Wijngaard. Van harte. En als je taart wil brengen, mag altijd. Vinden we goed. Oké. Okay. Ja, daar zijn we niet op tegen. Nee toch? Nee. nee. Uh, dat gaat nu niet heel oh. oh. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Angela Jansen. Het Tiny House Project in uh, Haarlem-Schalkwijk kan eindelijk beginnen. Sinds juli 2017 was er al groen licht. Maar tot op heden was er niet meer dan een kale grond te vinden... op het braakliggende terrein. Op de zogeheten pauzeterreinen wil de gemeente verloedering voorkomen... met de ecologisch verantwoorde Tiny Tim hu Huisjes, al dus Haarlem... Uh, uh, 105. De vertraging in het project was grotendeels een budgettaire kwestie. Investeerders vonden het eerste ontwerp van de huisjes te duur. En uh, ze kregen het niet rondgerekend qua prijs en investering niet. De huurprijs mocht ook niet te hoog worden. Ook omdat een corporatie als Elan Wonen meedoet, moesten de huisjes goedkoper. De vertraging in het project was grotendeels een uh, budgetaire kwestie, als eerder gezegd. Investeerders vonden het uh, eerst ontwerp, uh, ontwerp te duur. Oh, <laughs> hier is iets niet goed gegaan met copy en paste. Nou. Uh, uh, ja. Oké. Okay. Nou, dat was het dan. En uh, de, de bouw gaat uh, dus in, uh, na de bouwvak geloof ik beginnen. Dus. En het worden kleine zogenaamde tiny-huisjes... Hu die helemaal zelfsupporting zijn... qua elektriciteit en uh, uh, uh, verwarming. Dat is wel aardig om te weten. Na weken in spanning te hebben gewacht... krijgen meer dan 33.000 eindexamenkandidaten in Noord-Holland vandaag... eindelijk het verlossende woord. Wordt het feestvieren en mag de vlag uit? Of... Uh, Moeten de boeken nog een keer tevoorschijn gehaald worden voor een herexamen? Vanaf half twee wordt er gebeld. Mocht je in het eerste uur gebeld worden, dan betekent dat slecht nieuws en ben je gezakt. Of moet je een herexamen doen? <coughs> Pardon. Word je na half uh, drie gebeld, dan mag de vlag uit en ben je geslaagd. En de tijden kunnen per school verschillen. Dus... Pim me er niet op vast. ZFM feliciteert alvast alle geslaagden... en wens de herkzame kandidaten heel veel succes. In de nabije toekomst zal er in Noord-Holland... bij gladheid getest worden met groen strooizout... gemaakt van sap uit bermgras. Het project dat twee jaar geleden als idee... bij de provincie Noord-Holland begon... kan dankzij een Europese subsidie van twee, eh, ruim 2 miljoen... Gaan proefdraaien op de N504 bij Alkmaar. Het Grassap-project heeft de naam Grass to Grid gekregen. Grass to Grid is een dooimiddel gemaakt van het sap van bermgras en een groen alternatief voor stroozout. Het is milieuvriendelijker en bovendien ruim handen. 3% van Nederland bestaat namelijk uit bermen. En om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden, wat weer goed is voor de insecten, moet het gras één of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden. Dit bermgras is geen afval, maar kan een grondstof- en inkomstenbron zijn. Het gras kan gebruikt worden voor gladheidsbestrijding, maar ook als grondstof voor biogranulaat, dat verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld verkeersborden en paaltjes, om maar een zijdeur te noemen. Hou op over paaltjes. <lacht> <lacht> een 37-jarige man uit Heemstede heeft gisteravond bij een achtervolging geprobeerd... de politieagenten die hem achterna zaten af te snijden en te rammen. Hij was voortvluchtig en werd op de A12 bij Woudenberg door agenten gespot... toen hij te snel reed. Het volgteken van de politie negeerde hij waarna de man met 180 km per uur richting Utrecht reasde. De agenten voerden op de A12 bij Wouderwerk onafvallend een flitscontrole uit. Toen de heemsteden naar te snel reed, wilde zij hem hiervoor bekeuren. Het was het begin van een kilometerslange achtervolging richting Utrecht... via de A2 en in de richting van Amsterdam. Vanuit daar kreeg de politie bijstand van meer uh, eenheden... De automobilist vluchtte met 180 km per uur was volgens de politie zeker niet van plan om te stoppen. Hij slingerde over de weg en probeerde politieauto's af te snijden en te rammen. Bij het knooppunt Holendrecht woont de politie de man eindelijk tot stilstand. Een paar wagens raakten hierbij beschadigd. De heemstedenaar bleken onder invloed te zijn en moest nog een gevangenisstraf uitzitten. Uit Hij is aangehouden. Enkele politieagenten hebben aangifte gedaan tegen de man en de recherche onderzoekt de zaak nog nader. De man blijft voorlopig vastzitten. Zwemmen in buitenwater kan op een aantal plekken in de provincie slecht zijn voor de gezondheid. Voor het water bij Dorgeest, dat ligt onder het Altmaardermeer, geldt zelfs een negatief zwemadvies. Zo meldt de website zwemwater.nl. Als je toch gaat zwemmen op de plekken met een negatief zwemadvies... riskeer je onder meer maag- en darmklachten, zwemmersjeuk of een oorontsteking. De Noord-Hollandse wateren met een waarschuwing zijn het wet... Uh, het Haarlemmermeerse bos, Spartelvijver, Naaktrecreatie, Spaanwouden. Oosterplas, Duinmeer, Strand, De Strook. Uh, aan de Loosdrechtse Plassen en de Veerplassen, Noordzijde en Zwaansmeer. Op een bord bij de zwemmers, zwemwaterlocatie wordt uitgelegd waarom er een uh, waarschuwing is uitgegeven. Jonge kinderen en ouderen die het meest kwetsbaar zijn, kunnen beter een andere zwemplek kiezen. Op het strand wordt bij een waarschuwing een oranje of gele vlag gehezen. En tot zover de berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag aanvankelijk vrij veel wolkenvelden, maar gaandeweg de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft uh, droog in onze regio en het wordt vanmiddag slechts een graad of 17. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het bewolkt en vooral in de middag gaat het enige tijd regenen. Het wordt met een graad of 19 wel weer iets, ietsje warmer. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur weer op naar meer zomerse waarden. En met dank aan Rico Schreude voor het weerbericht. Kom bij het programma geen lompen, maar zware metalen. No. <lacht> Tjonge, jonge. Het is lunch hoor, vandaag. Die, die broodjes die zijn van die bord afgesprongen, ge, ge, joh. <lacht> verschrik, ja. Ja, vers, verschrik, wie doet dat nou? Weet <lacht> er niet doen, zoiets. Uh. Jongen, jongen, jongen. Probeer nee. een fatsoenlijk programma te maken, krijg je dit voor je oren. Nee. Hey, wat denk je, hoe alle Scorpion-fans zich nu voelen? Eh, uh, ja. Wat moet ik daar nou op zeggen? Nou, <laughs> vertel maar wie het waren. Want... Dit was uh, Sonata Arctica. Oh. En, uh, met een, uh, ja, met een, een, een uh, moet ik zeggen, een uh, cover van uh, het bekende Still Loving You. Van de Scorpions, inderdaad. Je... En het begint inderdaad uh, zoals de Scorpions het bedoeld hadden, maar... <laughs> Het einde is iets. Uh... Zat je zoon te luisteren of zo, denk je? Dit, dit Pittig, ook. <laughs> nou ja, oké, okay, dames en heren. Uh, uh, de, dit is buiten de verantwoording van de directie. Oké. Ik geloof, de volgende wordt iets milder. We zullen, we zullen uh, even een beetje tegengras gaan geven. Uh. Artiest in het licht. Nou, kijk of u deze vrouw herkent. Like a bird on a wire Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way To be free A worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee. If I Like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Ja, en heeft u dat herkend? Heb jij dat herkend? Nee, vast niet. Uh, nee, vast niet. Je hebt nee. Niet. Nee. Nou, het was een uh, hele bekende dame. Uh, en ze is er echt wel bekend. Maar ja, moet je natuurlijk even weten wie het was. Hè? Nou, het was Esther Ovarim, dames en heren. En uh, Esther Ovarim is een Israëlische zangeres. Uh, geboren als Esther Zayed. En, uh, of, uh, ja, ja. en dat gebeurde in Savet... In Israël op 13 juni 1941. En de dame is dus intussen 77. De Israëlische zangeres, zei ik al, die met haar man Abi Ovarim... 1937 tot 2018, is dit jaar overleden... het zangduo Esther en Abi Ovarim vormden en die hadden natuurlijk grote hits met onder andere uh, One More Dance en uh, Cinderella Rockefeller. En dat soort prachtige dingen. Alvrim uh, is geboren als Zayed, zei ik al, in een Syrisch-Joods gezin. In 1959 leerde ze Abi kennen. En ze zongen zowel Hebrewse als Engelse liedjes. In 1960 had ze een rol in de film Exodus, waarin Paul Newman de hoofdrol kreeg. En een jaar later won ze een liedjeswedstrijd in Tel Aviv. 1963 vertegenwoordigde ze Zwitserland op het Eurovisie Songfestival... met het lied Ten na, eh, Va Pa. Tenfa Pa moet ik zeggen. Ja, zoiets. En SRM kende geen Frans, maar zong zich toch naar een tweede plaats met het lied. De Zwitsers zien 1963 nog steeds als het jaar van hun gestolen overwinning. De Noorse juryleden er echter toen al herriepen hun uh, punten en zeiden dat er een fout was gemaakt Zwitserland was zijn overwinning of zijn eerste plaats kwijt en Denemarken won, won. <laughs> dus toen al uh, Denemarken to won met uh, Grete en Jurgen Inman met het liedje Dansen vieze. op uh, dubieuze wijze dankzij de Noorse jury Overeen nam het lied op in verschillende uh, talen waaronder het Italiaans en uh, 5 mei 1964 werd ze bekend in Nederland... nadat ze uh, de rol van Zemimin vervolgde... vertolkte in de show Robinson Crusoe... in de uh, koerzaal in Scheveningen. Uh, met Rudy Karel in de hoofdrol. En dat was de uh, beroemde show... waarmee Rudy Karel een zilveren roos won in Montreux. Nou, dan bent u daar ook weer van op de hoogte. Esther en Abri over hem dus... en uh, zij is jarig vandaag. En nu kom ik voor een probleem. Want ik heb geen liedje klaargezet. Wat ben ik toch dom bezig. Nou, daar komt die artiest in het licht. Hop! Ja! Artiest in het licht. En dit is Benny Goodman. Denk je waar zijn we nu weer in beland Ja, dat kun je verwachten. In dit programma met artiest in het licht. Want het is natuurlijk. Dat brengt je in, langs uh, vele stijlen. En uh, dit is ook. Hoe uh, heet het nou? Oh ja, Benny Goodman was dit natuurlijk. Beroemde clarinetist en jazzmuzikant. Het is vandaag de dag dat hij overleed. Uh, hij werd geboren als Benjamin David Goodman. En uh, bij, bijnaam de King of Swing. In Chicago op 30 mei 1909 en hij overleed in New York op 13 juni 1986. Een wereldberoemd Amerikaans jazzmuzikant bandleider en wat iets meer zijn, maar wat ik zo mooi van hem vond... en waarom ik u ook juist dit nummer liet horen... is dat hij zo vreselijk mooi op de klarinet speelde. Hij was ook bandleider en zo. Ik heb diverse opnames doorgedraaid... en dan hoor je hem bijna niet. En ik vind hem juist zo mooi als hij klarinet speelt. Aan het eind van de jaren twintig werd hij uh, sessiemuzikant in New York... en zijn reputatie was hij als een goed voorbereide en betrouwbare speler. Hij speelde met de beroemde Amerikaanse bands... Van onder andere Red Nichols, Isham Jones en Ted Lewis. En hij vormde zijn eigen band in 1932. 1934 begon hij met uh, optredens voor het radioprogramma Let's Dance. En voor de show had hij iedere week nieuwe muziek nodig. En John Hammond, met wie hij bevriend was, uh, raadde hem aan jazzmuziek aan Fletcher Henderson te kopen. En Henderson was weer de bandleider van de populairst Amerikaanse bent aan het eind van de jaren 20 en het begin van de jaren 30 nou eh, en nogmaals, ik vond gewoon zijn klaring net zo mooi, dus ik denk dat laat ik u horen de laatste artiest in het licht is deze Moeders en zusters willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied knolraap en lof schorsen heren en prij op bladzijde 85 van onze bundel. Rampen bedreigen het menselijk leven, Knolra en los voor en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven? Knolra en los voor en vrij. Gift in de bodem, lawaai gebeuren, knollen en los voor en vrij. Buien en lagere temperaturen knolra en los, voor zijn en prij. Libanon, El Salvador, Suriname knora en los, voor zijn en prij. Weet en eten reclame knolra en los, voor zijn leren en de Die Degeneratie en makelardij knolra en los, voor zijn en prij. Heel onze wereld wordt in woestenij knolra en los, voor zijn en prij. De omzet stijgen, de lasten. Klondraal lof, schorsen hier en brei. Vliegen bedriegen, oneerbaar bedasten. Klondraal lof, schorsen hier en brei. Vuil en verval uit de in de straten. Klondraal en schorsen hier en vrij. Op idioten en voetbalfanaten. Klondraal of schorsen hier en vrij. brei. Kwalijke ziekten en vieze gezwellen. Klondraal en schorsen hier en vrij. brei. Ik zeker wel niets te vertellen. Klora, alloos, schorsen en erin. Duistere driften en afkoederijen. Klora, alloos, schorsen en erin. Wie zal ons redden? Wie maakt ons weer vrij? Klora, alloos, schorsen en erin. Overal zien wij ze groeien, de horden, knolraap elops, worsen, heren en los, forseneer en vrij. Mensen die steeds minder menselijk worden, knolraap elops, worsen, heren, en los, en vrij. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knolraap elops, worsen, heren, en los, en vrij. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, knolraap elops, worsen, heren, en los, en vrij. Mensen gespeeld van gevoel en geweten, knolraap en los, schorsen en prij. En wat die mensen niet allemaal eten, knolraap en los, en prij. Nooit meer, nooit meer keert het getij. knolraap en los, en En zet u dit er dan ook nog maar bij. Dr. Anders P, oftewel eh, Dr. Anders Heinz Polza. Geboren in Thun op 24... Of Thun, kan je ook zeggen. Of toen, weet ik niet. 24 augustus 1919 en overleden in Amsterdam op 13 juni 2015. Eh, Pseudoneem dus wat ik zei van Heinz Herman Polza. Dat is een Nederlandse tekstschrijver met de Zwitserse... De Zwitserse nationaliteit. Zijn artiestennaam werd bedacht door Willem Duis. die verwijst naar de academische titel van dokter Anders... Af als DRS... die in de economie die polzer aan de Nederlandse Economische Hogeschool... nu Erasmus Universiteit haalde. Hij was ook dichter, schrijver, cabaretier... letterkundige componist, pianist... en zanger van zelfgeschreven liedjes... en